tv uur, Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. In Nederland hebben enkele mensen een darminfectie gekregen na een bezoek aan Duitsland. Drie mensen hebben daarnaast last van nierfalen, meldt het RIVM. Mogelijk is dat het gevolg van de EHEC-bacterie, die in Duitsland al aan 14 mensen het leven heeft gekost. In een van de drie Nederlandse gevallen is het zeker dat de nierproblemen worden veroorzaakt door de EHEC-bacterie. De twee andere gevallen worden nog onderzocht.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 In de spits gaat de maximumsnelheid afhankelijk van de verkeersdrukte omlaag. Dat wordt met matrixborden geregeld. Er zijn nu vier snelwegen waar 130 mag worden gereden. Sinds 1 maart mag dat 24 uur per dag op de A7 tussen Wognum en Friesland. En sinds 17 mei mag het s'avonds en s'nachts op de A6 tussen Almere en Jauren.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 De IKEA-vestigingen bij Eindhoven, Gent en Liel zijn afgelopen avond ontruimd na een explosie. Rond half acht was er vlak buiten de IKEA in Son bij Eindhoven een ontploffing in een prullenbak. Kort daarvoor was een wekker ontploft in de winkel in Gent in België. Ook bij Liel in Noord-Frankrijk was een kleine explosie. De explosieve opruimingsdienst bracht later op de avond in Son een verdacht pakketje tot ontploffing.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 De Nacht op één Met het Anker. Ja, nacht dames en heren. En uh, fijn dat u luistert naar De Nacht op één. En het is, uh, het is een uh, mooie, frisse, knisperende nacht. Hier in het AKN-gebouw staan de deuren wagen wij het open... aan een ontzettend warme dag. En langs de land koelen wij weer lekker af. En dan gaan wij deze nacht uh, wel een beetje mee verder... Maar uh, ook een beetje feestelijk, want wij hebben een, een feestje te vieren. Milieudefensie bestaat 40 jaar. En uh, afgelopen weekend was dat het geval. En wij gaan uh, vannacht een beetje terugblikken op hoe het nou is geweest. De afgelopen 40 jaar Milieudefensie. Het begon natuurlijk allemaal heel erg veel met actievoeren. En langzamerhand is het milieu steeds hoger op de publieke... of op de politieke agenda gekomen. We vinden het milieu eigenlijk allemaal wel heel erg belangrijk. Of niet meer. Denken we nu vooral aan onze eigen portemonnee en moeten we maar een beetje wat minder aandacht aan het milieu besteden. Nou, dat zijn wat zaken, daar gaan wij vannacht eens met elkaar over praten. We zijn vannacht op zoek naar, naar uw mening over hoe we met het milieu verder moeten. Maar ook over hele praktische tips die er zijn om iets met het milieu te doen. Afgelopen weekend hoorde ik het verhaal van een club mensen. Die hebben bedacht dat het, um, en dat is ook heel erg waar, dat je minder brandstof verbruikt op het moment dat je banden goed zijn opgepompt. Nou, om dat te stimuleren, dat mensen op een goede harde banden rijden... vinden ze dat je overal uh, in winkelcentra... dat je daar uh, je banden goed moet kunnen oppompen, bijvoorbeeld. Nou, dat is een heel praktisch initiatief voor mensen... die het milieu ter harte gaat, maar uh, daarmee ook... ons als rondrijdende burgers tegemoet willen komen. Nou, dat zijn de leuke, uh, leuke tips en mooie verhalen... waar we vanavond ook op bezoek naar zijn. Maar we gaan eerst naar een mooie plaat luisteren. Huey Lewis en de Nieuws met Stuck With You. En de nieuws. Wat is het toch altijd weer gezellig om even een stukje van Jui en zijn nieuws te horen. Uh, Stak met jou was dat. Wij praten vannacht over het milieu. En niet zomaar over het milieu, nee, we gaan straks eerst eens even luisteren naar een reportage over 40 jaar milieudefensie met uh, wat mensen uit de eerste uren, diep in de 70e jaren... die begonnen met, uh, met actie voeren voor het milieu tegen kerncentrales... en tegen het kappen van bossen, de aanleggen, aanleggen van wegen, dat soort zaken. En, um, en, en na die terugblik gaan wij vannacht verder praten... van wat, uh, wat doen wij nog met het milieu tegenwoordig? Vinden wij het nog wel belangrijk? We hebben op dit moment een staatssecretaris die zegt... ja, ik vind het meer wel belangrijk, maar... Ja, ik heb nu ook wel wat andere zorgen aan mijn hoofd. En we moeten de boel wel allemaal nog kunnen betalen. Natuurlijk moet de boel allemaal betaald kunnen worden. Maar kunnen we dat zomaar doen? Kunnen we het zomaar zeggen van nou, we doen even een tijdje niet aan milieu? Nou, dat is nou zo'n vraag. Daar wil ik vannacht wel eens met je over doorpraten. Uh, misschien heeft hij ook wel een ontzettend leuke tip... Een hele makkelijke manier om, uh, om iets goeds te doen. Iets met afval of iets met, met, met autorijden. Iets, een goede tip om het milieu een beetje te besparen. Nou, dat zijn de verhalen waar wij vannacht naar op zoek gaan. Maar eerst gaan we eens luisteren naar een mooie reportage, Hij is gemaakt door uh, Paul Kurpershoek en uh, Peter Siebe. Mensen van de Dit is de Dag redactie van de EO. Daar gaan wij nu eerst naar luisteren. Ik loop achter mevrouw Lau aan de trap op. Naar de eerste verdieping. En daar is een kamertje helemaal vol met ordners. Hoeveel zijn het er, denkt u? Van Milieudefensie zijn het er zeker... Nou, bijna onder de bijna 50. Van wanneer dateert de eerste ordner? Uh, van 71, hè, toen Milieudefensie nog de Raad voor Milieudefensie heette. Ja. En de laatste ordner? Uh, even kijken... Nou, zeg maar tot voor kort hier. Wat is de allereerste actie die u zich herinnert? Dat zal een actie geweest zijn tegen de kerncentrale bij Borstelen. dan wel Dodewaard, dat weet ik niet meer exact. Nee. Uit de buurt van Dodewaard. krijg je kanker van onder de hersenpan. Nou, dat waren dus demonstraties. Mensen die zich vastketenden en gewoon uh, uitingen gaven natuurlijk aan het, dat wij vonden dat kernenergie niet moest. Daar zijn we natuurlijk nog steeds tegen. Dat dat niet de oplossing is voor het energieprobleem. En uh, wij hebben wel ook altijd het standpunt gehuldigd. Er wordt niks kapot gemaakt. Geen geweld tegen mensen en dingen. Nooit. Nooit. Nee. Ja, ja. Hoe ver bent u zelf uh, ooit gegaan als het gaat om vastketenen of andere uh, manieren van actievoeren? Nou, acties voeren zoals uh, het vastketenen en met elkaar, mensen aan elkaar met grote buizen vastzetten. Dat heb ik ook verschillende keren gedaan op verschillende plekken. Een van de belangrijkste acties waar ik ook zeer bij betrokken ben geweest, is de actie tegen de uitbreiding van Schiphol. Waar we heen vliegen gaat vlug, ja, dat doet iedereen. Waar we natuurlijk een bos hebben aangeplant. en waar we toen de tijd ook vooral het bos moesten beschermen. Het bos in aanplant, in aanbouw. Want dat moest natuurlijk nog uh, groter groeien. Omdat uh, Schiphol ook wilde dat wij weggingen. En daar hebben we natuurlijk uh, wekenlang met caravans s'nachts bewaakt. We, hebben, we noemden ons toen ook en nog steeds de Bulderboswachters. Vliegen is goed dus wie je ook bent. Stijg op van Schiphol, oh, doe mee met die trend. Stijg op van Schiphol, oh, doe mee met die trend. Het mooiste was natuurlijk toen we het Bulderbosstuk... wat we nu nog hebben aan de eiweg gingen aanplanten. Dat was 6 november 1994. Maar liefst 6000, ruim 6000 mensen die een boom hadden gekocht... hebben toen allemaal hele gezinnen kwamen er. Ik herinner me nog, als ik dat wel even mag zeggen... een jong echtpaar met twee, drie kleine kinderen. En mevrouw was zwanger. En ze had voor al die kinderen, drie kinderen... en de vierde op komst ook een boompje gekocht. En pa en ma zelf. Dat is de bedoeling dat die uh, land, landingsbaan van de Schophol... nu niet meer uh, kan komen. Nou, want uh, ze, ze is al genoeg, vind ik. Als we krijgen, kunnen we er amper langs. Dus. Dat vond ik wel zo'n ontzettende leuke opsteken voor ons. Hè? Dat mensen zo ver gingen... Ja, en of uh, alle andere mensen dus dezelfde gedachten hadden... maar dat denk ik wel, want er is het Milieudefensie ook enorm veel werk van gemaakt. Veel, uh, we hebben daar natuurlijk ook heel veel voor vergaderd en, en, en georganiseerd. En daar hebben we inderdaad tot het einde toe, tot, tot het niet meer ging... en wij natuurlijk het proces verloren, hebben we daar gezeten. Schiphol kan doorgaan met de aanleg van de vijfde baan. Het bulderbos mag van de rechter worden gekapt. De rechtbank spreekt vervroegd uit de onteigening ten name van Schiphol, van de onroerende zaak, zeg maar het Bullerbos. Nou, een grote teleurstelling was natuurlijk... dat wij het proces tegen Schiphol, uitbreiding van Schiphol, hebben verloren. Dat was natuurlijk ontzettend jammer. Maar goed, zo is het nu eenmaal. En daar heb je uiteindelijk bij neer te leggen. Maar aan de andere kant is het misschien ook wel prettig om te vertellen... dat we niet alleen maar nee, nee, nee roepen, wat dan ook. En ja, dat is... Misschien trek ik dat aan, dat weet ik niet. Dat heb ik dus verleden week bij de actie van uh, bij Shell uh, aandeelhoudersvergadering ook gehad. Dat ik ook in discussie ga met mensen die het niet met ons eens zijn. Dat is logisch, zij hebben natuurlijk een heel andere uh, betrokkenheid. Hè? Maar dan vind ik het juist goed om uit te leggen waarom, waarom wij dit doen. Hè? En niet om hun nou zonder brood te laten komen. Maar mensen denk nou eens even na enzovoort. We nou, voor vandaag actie bij Shell. En we bieden... 30.000 handtekeningen aan. Dat zijn de handtekeningen van 30.000 mensen die tegen Shell zeggen... Nigeria brandt, Shell stop ermee. Milieudefensie had een prachtig spandoek gemaakt. Dus een beelding, afbeelding van, van Nigeria wat er plaatsvindt. Er zijn mensen <coughs> die zich hadden verkleed als vogels... met allemaal olievlekken op hun vogelpakken. En ik hoor dan bij een klein groepje die dus de aandeelhouders die aankomen lopen... netjes te vragen, mevrouw meneer, zou ik u wat informatie mee mogen geven van Milieudefensie? En er zijn er diverse mensen die pakken het aan. Maar er zijn er ook die al een afwerend gebaar maken van... nou, ik weet wel wat jullie willen, geen interesse of wat dan ook. Uh, 30.000 is veel kaartje, dat uh, staat buiten kijf. Uh, ik vind het alleen heel jammer dus dat er zoveel mensen in actie hebben gemeente moeten komen... op basis van onvolledige informatie van jullie kant. Oké? Okay? Dankjewel. Er was ook een meneer die zeer tegen mij tekeer ging. Hij werkte zelf niet bij Shell, maar hij zei... wat jullie doen is zo verkeerd, je hebt geen idee... wat voor goede dingen Shell doet in Nigeria, infrastructuur, noem maar op. Ik zei, nou weet je wat hij doet? Een van onze gasten die stond tussen de actievoerders bij dat spandoek uit Nigeria. Gaat dus eens even naar die meneer toe? Hè? Want het kan best zijn dat Shell goede dingen doet, maar daarnaast dus een heleboel foute dingen. U denkt toch niet dat wij hier voor de lol staan, hè? of dat we maar iets fantaseren. Want dan word je onderuit gehaald als blijkt dat het helemaal niet waar is wat wij doen. Hoe vonden ja. uw kinderen dat, dat u dit soort dingen deed? Nou, die hadden er geen moeite mee. Ze waren natuurlijk in die tijd, als we het nu over Schiphol hebben... de Schiphol-acties waren natuurlijk al behoorlijk groot. Maar u voerde ook al acties, en soms ook stevige acties... met vastketenen en zo, toen ze er nog klein waren. Toen waren ze nog klein. Nee, dat vinden ze prachtig natuurlijk. Ja, ze hebben nooit gezegd van, nou man... Nee nee nee, nee, nee, nee, wat ben je gek, wat doe je, enzovoort. Nee, geen sprake van... Wat wordt de eerstvolgende actie? Hmm. Nou, wacht even, dat kan ik ook natuurlijk aantonen. We zijn, ik heb net de lijst binnen. we gaan dus... Uh, een actie voeren hier speciaal in Zuid-Holland. Want daar wil men de uh, Blankenburg-tunnel en de A13-A16 uh, gaan uitbreiden, aanleggen. Dus meer asfalt. Ik ga even een uh, pakketje papier bij. Wat staat hierop? Bouw mee aan een groene metropool. En dat is bestemd voor de provinciale staten van Zuid-Holland. Dit is dus typisch een actie voor Zuid-Holland. We kunnen ook alleen maar handtekeningen ophalen voor mensen die in Zuid-Holland wonen. Wat wilt u ermee bereiken? En wij willen daardoor bereiken, dan heb je dus uh, zoveel duizend handtekeningen nodig... dat dit onderwerp op de agenda komt van de provinciale staten. Hoe gaat u aan al die handtekeningen komen? Er staat er alleen wij op, he, hier... Van wie is die? Nou, er staat natuurlijk heel nadrukkelijk dat het van Milieudefensie is. Maar ik he? zie ook al één handtekening staan. Ja, dat is de mijne. Nou, dat was wat. Terugblikken op 40 jaar acties van Milieudefensie. En uh, ik zat hier met Joop onze technicus als even na te denken... wat we zelf nog allemaal hebben meegemaakt. Maar het begrip als zure regen. Daar hoorde niks meer over. Maar daar voerde Milieudefensie alweer actie tegen. Dat was volgens mij nog in de jaren tachtig. En toen was ik het uh, nou, was ik een jaar of tien of zo. Maar uh, toen al hoorden wij van Milieudefensie. Wij gaan vannacht praten over het milieu. Heeft u daar nou een goed idee bij? Een hele praktische tip over hoe we het milieu een beetje kunnen ontzien. Ook in deze moeilijke tijden waarin het, de zorg voor het milieu wel een beetje onder druk staat. Omdat er natuurlijk niet zoveel geld meer is. Heeft u zelf misschien ooit eens meegedaan met een actie van milieudefensie Of een ander soort actie. En wilt u daarover vertellen? Heeft u iets bijzonders meegemaakt? Heeft u zo'n gesprekje meegemaakt zoals die mevrouw in de reportage net vertelde? Of vindt u, uh, vindt u gewoon iets? Vindt u dat er uh, meer zorg moet zijn voor het milieu in deze tijden? En heeft er hele goede redenen voor? Dan zijn wij daar erg benieuwd naar. En um, u kunt op een heleboel manieren met ons in contact komen. U kunt mailen naar nacht.eo.nl. Dus nachtapenstaatjeeo.nl. Dat komt dan binnen. En dan hoop ik dat ik er even goed, uh, een keertje aan toe kom om het voor te lezen. Maar u kunt ook bellen. En bellen is altijd leuk. Want met bellen kunt u in de uitzending komen. Dan kunnen we eens even een mooi gesprek voeren. Doet u dat, dan uh, kunt u bellen naar het gratis nummer 0800 1121. 0800 1121. U kan ook twitteren. Het scherm heb ik ook weer net opengezet. Als u het apenstaatje de nacht op één gebruikt, dus apenstaatje de nacht op één, dan komt dat hier ook binnen. Dus als u een hele mooie opmerkelijke tweet heeft. Nou, als ik er even gelegenheid voor heb, zal ik hem ook voorlezen. Maar. Uh, Belt u vooral 0800 1121 met al uw zorgen en goede verhalen... of misschien slechte verhalen of teleurstellende verhalen... of inspirerende verhalen over het milieu... naar aanleiding van 40 jaar Milieudefensie. Wij gaan nu naar een plaat luisteren en ik ben benieuwd wie er belt.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 I'm Something About You van de Kerry Brothers was dat. Uh, en ik heb uh, twee mensen aan de telefoon. En allereerst heb ik Kees aan de telefoon. En Kees, jij maakt je zorgen over kerncentrales, hè? Ja, dag Ed. Uh, Hi. Nou ja, minder omdat Duitsland nu uh, beslist heeft na die kernramp in Japan... Ja. om uh, zeg maar in 2022 alle kerncentrales te sluiten. Ja, dat en, vind uh, je prettig. Ja. Woon je dicht bij de Duitse grens? Nee, ik woon in Woudrichem, midden in Nederland. Oké. Okay. Maar. maar, dichtbij, dat hebben we toen gezien in Tjernobyl, dat was toch ver weg. En toen ja. uh, konden we hier geen spinazie meer eten. Nee. Dat ik elke dag spinazie eet, maar... Maar zo, uh, ja, bedoel, uh, België heeft ook nog een aantal kerncentrales. Duitsland heeft ze. En wij zitten daar als klein landje zo'n beetje tussen. Ja. En, uh, nou, kijk, het is een heel groot... Kijk, uh, ten eerste wil ik zeggen dat het eigenlijk heel groot nieuws is... Terwijl het eigenlijk als een soort mededeling uh, passeert in het nieuws. Misschien dat er andere dingen dan belangrijker zijn of zo. Maar ik vind het nogal wat dat ja. het dat doet. Dat het, zo, dat het ook zo hard gaat, hè? Dat ze denken van, nou, wij moeten er nu niks meer van hebben. Ineens nee, is dat nee, omgeslagen. De, de, de kerncentrales waren eigenlijk altijd zo veilig, hè? Ja. werd er altijd gezegd, maar er was Herzburg, er was Tjernobyl, er was de Fukushima... er was nog iets, nog iets anders. Ja. Dus het is helemaal niet veilig, want ze bestaan relatief nog maar kort... Ja. En er zijn, als het uit de hand loopt, dan gaat dat ding gewoon zijn eigen gang. Dan, ja, dan het gaat is het een enorme ramp. Ja. Nou, dat die Duitsers nu zo verstandig zijn, dat uh, ja, pet je af voor. Jij vindt het heel verstandig? Ik vind dat heel verstandig, ja. En als dat, mensen dan, ja, dat, dan dat zeggen dat, van, moet, van... Dat, dat, uh, moet, dat, uh, moet, dat uh, weet ik ook niet, want ja? we verbruiken natuurlijk nogal wat energie. Dus dat zal wel weer ergens opgewekt moeten worden. En dat. Het zal ook niet altijd op de vriendelijkste manier zijn. Misschien wel met steenkool of weet ik wat. Ja. Ja. Maar er is ook veel kritiek op natuurlijk, hè, die kolencentrales. Ja, natuurlijk. Ja. Zie jij, de, zie jij de, de oplossing in de wind- en de zonne-energie? Nou, dat is maar 1% of zo, geloof ja, ik. Ja, dat is nog heel weinig, hè? Ja. Vind je dat we allemaal zelf uh, zonnepanelen op ons dak moeten hebben? Dat denk ik wel, ja. En ja. misschien een andere manier uh, met die stroom omgaan, dat je echt... Uh, dat je echt helemaal self-supporting bent. Dat zou eigenlijk het mooiste zijn. En dat je daardoor ook bewuster bent van wat je doet met je stroom en zo. Ja. Uh, want... Uh, wat vind jij dat we te veel gebruiken uh, dan qua stroom? Wat zeg je? Of wat, wat, wat voor stroom gebruiken wij dan te veel? Nou wat ja, Van altijd een paar computers te draaien. Een tv staat aan. Uh, weet yeah. je Dat uh, uh, ja, het gaat, gaat gewoon lekker door, uh, zullen we maar zeggen. Ja. Yeah. Heel vanzelf, ja. hè? Ja. Hé, hey, maar uh, dan wou ik ook... In, uh, en en tegenstem tot Duitsland, die uh, Verhagen. Yeah. Toen was dat in uh, Fukushima net gebeurd. En toen zei Verhagen, nee, maar wij gaan gewoon dat ding bouwen hoor. Yeah. Yeah. Dat vond ik heel vreemd. Dat vond ik een heel raar moment om ook zoiets te zeggen. Zo van, nou ja. Uh, net of er een enorme lobby achter me zat. Zo van, uh, nou, dat moet wel doorgaan, weet je wel. Yeah. Ik vond het heel raar. Beetje... Jij als uh, ex-politicus en misschien nog wel <laughs> politicus, wat, hoe, hoe zie je? Ik ben, dat? Een, ik ben een enorm ex-politicus. Ja? Ja, ja, nee, anders kan ik hier natuurlijk niet zitten. Hè. We gaan er, uh, nee. ik ga geen eigen agenda meer voeren hier. Nee. Ja, ik, ik, maar ik vond het wel opvallend uh, dat dat, dat, dat zo ging. En uh, nu is er deze week natuurlijk die stresstest van al die kerncentrales. Dus ik ben wel benieuwd wat daaruit komt. Ja. er zijn ook wel de deskundigen wel nog wat over verdeeld volgens mij. Als ik het zo een beetje op de radio hoor hoor. Uh, uh, over uh, nou ja, wat we daar allemaal nog moeten, van moeten gaan verwachten. Want de ja, risico's nou, blijven. Ik ook hoop dat België en Frankrijk, want Frankrijk heeft ook nog wat ja. gedaan. Ja. Toch een beetje naar Duitsland kijken. Van, ja, ja. Misschien moeten we toch een andere koers gaan vangen. Want is... Uiteindelijk het schijnt het heel voordelig te zijn om op die manier energie op te wekken. En als het allemaal goed gaat, ook redelijk schoon. Al zit je natuurlijk nog steeds met dat afval. en ja. Met dat afval gaat ook van alles fout. Ook omdat het zo jong is natuurlijk. Het is allemaal... Maar... Nieuwe techniek, min of meer. Ja. Oké, okay, Kees. Okay. dankjewel. Dankjewel voor de zorg. Ja, en je hebt gedaan, voor deze ja. nacht toch... Uh, ik was toch... in ieder geval blij met Duitsland, dat dat duidelijk Ja. Zijn. Nou Ja, je hebt ook deze nacht kernenergie alweer geagendeerd. Dus ja. daar zullen ze bij milieudefensie Defensie ook blij ik mee zijn. Ik blijf <laughs> Heel goed, dankjewel, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Kees. Dag Ed. Ik heb uh, op de andere lijn, heb ik B. En dat ja. is een bijzondere naam, dat mag ik toch heel even zeggen. Want mm -hmm. het is afgeleid van Beatrix, hè? Ja, absoluut. Mooi hoor. Absoluut, maar wij, Beatrix, vinden dat niet zo prettig om altijd Beatrix genoemd te worden. Nee, en, en je hebt niet gekozen voor Bea? Ah, nee, absoluut niet. Dat vind ik heel erg. Ja. Mijn ouders hebben natuurlijk voor mijn naam gekozen, voor Beatrix, want ik moest op 31 januari geboren worden. Alleen ja. kwam een week later. en Ik was de achtste van de negen kinderen, En er kwam er nog één later. Mijn zusje, vijftien ja. jaar later, die was Bernadette genoemd, omdat dat ja. uh, 500 jaar... Uh, Bernadette en of zo, daar had het iets mee te maken. Het is dus een hele royale, royale familie. Ja, een hele Brabantse katholieke familie. Kijk eens aan. Zeg maar, uh, nou, dat vind ik ja. nog wel even bijzonder dan als ik dat hoor. Want bij Brabant denk ik toch aan het, aan het goede, begon die ze een rijke leven. En, mm -hmm. um, en, en nu heb jij een bijzonder verhaal. Jij ja, eet heel weinig. Nee, ik eet dus geen warm eten. Geen warm eten? Nee, daar hou ik dus niet van... Ik vind uh, een lunch, en een ontbijt met een eitje en vers versche persiensopstap... vind ik heerlijk en dan kan ik de hele dag mee door. En ik moet er niet aan denken, aan warm eten. Ik vind en warme groenten en vlees eet ik al nooit. Nee, joh. Nee. Dus het eigenlijk een hele... Met... Dat, is, uh, dat is heel erg goed voor het milieu, zeggen ze dan, als je mm -hmm. geen vlees eet. Ja, maar ik krijg het van iedereen op mijn kop. Van al mijn vriendinnen al mijn vrienden, van jij moet eten. Maar ik snap het niet, want ik denk, en heb ik altijd gedacht, en zeker nu... nu dat we in Duitsland of in Spanje, waar die komkommers ook vandaan ja. komen... denk van, wel, hey, ons <laughs> met de <Brabantse>. ja. ik van, zie je wel, hé, ons B. He, met ons B. Ik heb gewoon gelijk. Ik maar... eet gewoon wat ik prettig vind. En ik voel me daar zo... Ik ben 54 jaar, durf ik gerust te zeggen. Ja. En ik voel me zo prettig door niks, geen warm eten te eten. Maar doe je dat dan uit een bepaald principe of een bepaalde nee, zorg? Helemaal niet. Ik heb er gewoon geen zin in. Je hebt er geen zin ik in, maar als je s middags, middags luncht... eet je dan ook nog met, met ecologische dingen, met ecologische groenten en fruit? Of? Nee, helemaal niet. Ik ben zo'n slechte eter eigenlijk. Maar ik ben er gewoon gezond mee. Ik zie er goed uit. Ja, dat durf ik zelf ook te zeggen. Iedereen zegt het toch altijd. Nou, wat fijn. Ik ben gewoon geen eter en ik denk... Iedereen heeft het altijd tegen mij gezegd... jij moet groente eten, jij moet vlees eten. Maar je hebt altijd gedacht van... weet je wel wat in jullie vlees, wat jullie allemaal eten... en wat in de groente zit? Misschien zitten er wel hele slechte dingen in. Ja. En heb ik altijd gedacht, al twintig jaar lang hoor. Dan, nou, maar al, al maar al al ik, als ik zou luisteren van, van een sinaasappel... Daar zit, daar zit volgens mij als ik weer kleurstof op... En, en een eitje, daar is ook nog altijd wel eens wat, wat, wat gedoe mee. Zijn gezonde kippen... Ja? Dat zoek je bewust uit, je eitjes? Absoluut. absoluut. Ik krijg mijn eitjes van de boerderij. Oh. Van mijn ex, van Arjan van Dijk. Die, die, die, daar krijg ik altijd mijn eitjes van. En sinaasappels, ja, die koop ik dan wel bij de... Ik ga geen reclame maken. Maar, maar bij ik... een hele goede groenteboer. Absoluut. Ja. Ik pers dat elke dag. Elke dag pers ik dat uit. En ik heb wel mijn vitaminepilletjes. Uh, vitamine B... Ja. Ik Dat vind ik ja. heel gezond. En, en, en, en jij zegt nu eigenlijk: van als we het zoveel over het milieu hebben, dan zouden we ook maar wat minder moeten eten. Nou, dat zou ik me zomaar kunnen voorstellen, ja. Het feit dat iedereen met dingen bezig is: hè? met oh, prachtige uh, menus die ze maken met de prachtigste dingen. Ik heb daar helemaal, helemaal niks mee. Nee, Om en als mensen zeggen: heten, van kom, we gaan eens een keertje gezellig lunchen. Dan vind jij de firma geen moer aan? Nee. Nee. Wat ga je dan doen? Als je, hoe is het voor je sociale verkeer eigenlijk? Als je niet nauwelijks eet? Mijn sociale verkeer is helemaal prima. Maar je gaat nooit eens een keertje gezegd bij mensen eten. Sorry? Dat is werkelijk waar. Mijn eten is. Ik vind eten niet belangrijk. Nee. Dat is heel gek hoor. Als ik met mijn vriendinnen hoor. Mijn vrienden hoor. Hoe kan je dat toch zeggen? Ja. Dat is toch prachtig. Nou, ik vind het heerlijk om met mensen aan tafel te gaan zitten. Maak kaarsen aan. En ik doe dan wel een pintaatje of een, een, een, hoe noemen we dat, een tapenade. Dat vind ik ook wel leuk. Olijfjes vind ik ook nog wel goed. Oh, dus een borrelhapje op ja. zijn tijd. Ja, daar kan, ik, daar kan ik nog wel mee eens zijn. Kijk eens aan. Nou, dat is toch fijn dat je daarmee eens kan zijn. Hé, hey, maar babe, ik vind, het een, ik vind het een bijzonder verhaal. Dat uh, mensen zeggen van, nou... Ik altijd op mijn kop van mijn vriendinnen. Ja. Wat zeg je dan tegen die vriendinnen? Nou, laat mij maar. Ja. Ik heb het... Wat jullie zeggen, met wat jullie allemaal belangrijk vinden, het eten. Nou, je krijgt het dan met de komkommers en uh, waar zou het vandaan komen. Ik zeg dat steeds. Wat jullie eten is misschien wel heel slecht. Ja. Doordat ik niet eet, ben ik juist zo gezond. En dan daarin word je nu wel een beetje gesteund rondom die EHEC-bacterie ja, in uh, Duitsland. Ja, ik ben nou blij. Ja, nou, ja, <laughs> dat, is nou blij. Is, dat is ja. toch wel wat verdrietig om blij te zijn met, met, met, met, zo, met mensen raar. die ziek zijn. Het is wel raar, maar ik doe het al twintig jaar zo. Ik doe 20 jaar zo. Ja, yeah. goed. Zeg B, ik wil je bedanken voor je verhaal, joh. Nou, graag gedaan. Ik wens je nog een hele goede nacht. Dankjewel. Jij Oké, okay. ja, bedankt. Hé, oké. Dag, Nou, Dat was B. B. die he, eet niet zoveel. En ze zegt dat het eigenlijk wel heel erg verstandig is gezien... wat er allemaal in Duitsland tot op dit moment aan de hand is met komkommers. En als je kijkt op Twitter, dan is komkommers zelfs een trending topic. Dat betekent dat heel veel mensen het erover hebben, over komkommers. Nou, wilt u uh, meepraten? Niet per definitie over komkommers... maar wel over het milieu. Over actievoeren tegen kerncentrale snelwegen, uh, EWEX-toestellen landingsbanen of andere dingen. Of heeft u een hele goede tip? Dit was wel een hele extreme tip misschien om niet meer te eten. Maar een hele goede tip over hoe je minder stroom kunt verbruiken. Zuinig kunt zijn met water, dat soort dingen. Uh, belt u dan gerust. 0800-1121. 0800-1121. Marvin Gaye, I heard it through the grapevine, wat een heerlijk plaat, uh, helaas helaas te vroeg ons ontvallen Marvin Gaye, wat heeft hij toch een mooie liedjes gemaakt. Wij uh, spreken deze nacht in de nacht opeen op over het milieu en uh, wij krijgen de meest uiteenlopende verhalen, dat vind ik ontzettend leuk. Uh, ik heb aan de telefoon Ernest en Ernest die zit al vanaf 1972 bij Milieudefensie, dat klopt toch Ernest? Ja, dat, dat uh, uh, uh, uh, uh, klopt inderdaad. Uh, dat ik, is dus uh, echt kort na de oprichting al. Wat? Dat was kort na de oprichting, dus je ja, was er zeker? snel bij. Uh, uh, zeker. En, en, en, ik, ik kan een, een korte voorgeschiedenis uh, vertellen. Ik werd uh, al op de middelbare school. En, en toen zat ik in Veneraai. en ja. Dat is echt in de middel of nowhere. Toen. Yeah. He, Inmiddels he, al dat, lang niet he. meer. Dat, dat, dat, dat zal nu ook wel anders zijn. Yeah. Uh, toen, lag, toen las ik het boek De Nachtmerrie van de Technologie... Ja. En dat, dat ging op, uh, over de invloed van de mens op het milieu. Ja. En daar was ik zo diep van onder de indruk... dat ik dacht van ja, daar wil ik in verder gaan, zal ik maar zeggen. En toen werd de Raad voor Milieudefensie heet... en dat geloof ik toen nog opgericht. Ja, dus in in ben ik in Utrecht gaan uh, studeren. Ja. Uh, en uh, het enige wat ik wilde is... Uh, uh, de, de, de, to, toen, toen begon ik ook gelijk te demonstreren, zal ik maar zeggen. <laughs> okay. uh, voor, het, voor het milieu. Uh, de, de, de, de, de, de, daar had je toen... Uh... Actie Strohalm. ik weet niet of je dat nog kent. Of nou, ik was, ben zelf van 78, dus dat is uh, wat confronterend ja, ja, ja, in dit ja, soort ja, ja, situaties. Ja. He, maar, nou goed, in, in, wanneer, je, wanneer je wilde demonstreren, dan ja. kon je in Utrecht iedere zaterdag uh, terecht. Oké. Okay. Er was altijd wel iets te doen. En, over, en, als, en naam, als student op, op ging je Jij ging er helemaal voor. Ja, ik ging er helemaal voor. Maar jij weet inmiddels heel veel, vertelde je me net, over luchtkwaliteit. En allerlei hypes die daar rond speelden. Ja, ja het, het, het punt is, ik, ik heb me dus altijd met het milieu bezig gehouden. En ja. vanaf uh, de jaren tachtig ben ik eigenlijk uh, actief op het gebied van, van luchtverontreiniging. Of, ja. of uh, actief, daar verdien ik ook mijn geld mee. Met het verontreinigen dat dat, dat, dat, van de lucht of met... Wat onderzoek nou, ervan. Met, met onderzoek naar luchtvervuiling. Ah. Ja. En, en, en de, dat, dat doe ik nog steeds. He, de, de, dus ik, ik heb in die loop van de jaren. heb ik al de. Ja, ik, ik, ik noem nu maar even gemakshalve uh, hypes. Uh, meegemaakt van de, ja. de jaren tachtig, die, die zure regen. Bedoel je dan, dan hypes in de zin van dat het dan een beetje overdreven wordt? Of dat het gewoon een heel erg hot issue was, om een ander Engels woord te gebruiken? Ja, uh, dat zal ik even preciseren. Doe het maar. Kijk, het punt is: uh, op, op, op een gegeven moment wordt er een, een uh, probleem gesignaleerd, hè, wat een serieus probleem is. Ja. Uh, zoals die zure regen. Ja. Dan wordt er op een gegeven moment uh, uh, ook. Uh, geld voor vrijgemaakt. Hè? Ja, he, he, om dan, te bestrijden. He, Dan zegt de regering op een gegeven moment van, nou, zoveel miljoen is er beschikbaar voor onderzoek ja. naar dit probleem. Ja. Nou, dat vinden een hele hoop uh, uh, commerciële bureaus uh, interessant. Ja. He, dus die willen daar uh, ook, ook, ook een stukje van, uh, van, van hebben. En jij werkte bij zo'n bureau? Huh? Jij werkt bij zo'n bureau? En, nou, uh, tijdens de zure regenperiode, ja. uh, toen werkte ik bij de Universiteit van Wageningen. Oh, kijk eens aan. Uh, maar die vinden het ook interessant om onderzoek uh, uit te voeren. Ja. Maar uh, nu even uh, over, over die hypes. Wat, wat, wat, wat kan je erover vertellen? Want nou, die zure regen, daar hoor je, daar was in de jaren tachtig een groot, groot onderwerp. Maakte ons zorgen over de boom, et cetera. Maar daar hoor je nu helemaal niks meer over. Nee, maar... maar uh, uh, uh, wat ik over, over wil zeggen van de hype, kijk, uh, op het moment dat er iets valt te halen, hè, uh, geld natuurlijk, ja. uh, dan willen onderzoek, onder, onder, onderzoeksbureaus die willen zich uh, profileren ja. en die gaan het een beetje opblazen. Maar ze doen toch ook onderzoek? Ik bedoel, dat moet toch ja, wel objectief ja, natuurlijk. zijn? natuurlijk. He, maar uh, voor hun, he, om, om, te laten, uh, om, om een stuk van de, van de, van de taart uh, te kunnen pakken, ja. zou ik maar zeggen. He, dan moeten ze het probleem ook een beetje opblazen. Oh joh. Meen je dat nou serieus? Dat meen ik serieus, ja. Dus zijn wij banger gemaakt dan dat dan nodig was? Ja. Ja. He? En, en ik, ik, ik, ik, ik weet ook nog... Ik, ik, kijk, er, er uh, zijn een hele hoop onderzoeken uitgevoerd. Ja. He? Die hebben vaak niet hun einddoel uh, bereikt. He? Nee. Omdat het gewoon niet kon. Om, om, omdat ze zelf hadden, hadden, hadden opgeblazen. He? Dan kon ze ook hun einddoel uh, niet bereiken. Omdat ze het zo groot hadden gemaakt. Maar... Ja, maar uh, uh, daar, daarbij wil ik niet zeggen... Dat die onderzoeken nutteloos zijn geweest. He, de, de, de, er komt wel informatie uit die je verder kunt gebruiken. He? Maar ja. uh, de, het, het werd in eerste instantie opgeblazen. Ja. Om, om, om gewoon dat geld binnen te slepen. Maar Ernest, ik, ik, ik, vond, uh, ja, ik, ben, uh, ik ben even van mij, ap apropos... Uh, nee, want ik, ik, ik nou, uh, wil <laughs> je voorbeelden geven. Nee, maar, ik ben, ik, sorry, maar jij bent zelf uh, lid geweest van Milieudefensie. Of ben je dat nog steeds? Dat ben ik nog steeds. Dat ben je nog steeds. Uh, je gaat elk weekend uh, ga je demonstreren in je studententijd. Dan ga je ja. vervolgens onderzoeken doen. En uh, dan kom je erachter dat... dat, dat dat het op zich goed is om die onderzoeken te doen... maar dat de toekomst af en toe wel wat zwarter wordt afgeschilderd dan, dan nodig is. Om maar nou ja, uh, geld naar binnen te kunnen haren om die onderzoeken te blijven doen. Ja. Maar ja, wat, wat, wat, de, de, moet ik, wat moet ik daar nou mee? Als ik kijk naar een club nee, als Milieudefensie waarvan ik toch wel graag wil weten... dat ze een beetje fatsoenlijke informatie geven. Nou, ik, ik, kijk, het punt is, ik, ik heb zelf... He, wat zure regen betreft... Ja. He, daar heb ik zelf geen onderzoek aan gedaan. Nee. He, maar ik, ik zat wel in dat wereldje... dus ik wist wat er uh, zich afspeelde. Ja. He, maar het kostte mij ook wel wat tijd... om te interpreteren van ja, hoe dat nou allemaal werkt. Ja. He, want uh, we hebben het nu over zure regen... Mm -hmm. he, maar uh, een paar jaar later kreeg je het ozongat. gehad... He, uh, kreeg je het ja. uh, spaanplaatgas, uh, ik weet niet of je dat ook nog... Ja had. hoor, spaanplaatgas, ja, niet dat, op de dat, kinderkamer dat, gebruiken. Dat ook, hè? Maar, maar die dingen, die um, het zijn serieuze problemen, ja. hè? maar ze worden tijdelijk even opgeblazen om ja, meer geld uh, binnen te kunnen halen. En, en uh, waar ik persoonlijk dus heel bij betrokken ben geweest... Hè? Ja. Uh, dat is uh, met name die, die uh, fijnstofhype. Uh, ja. Dat fijnstof, dat kun je ook wel herinneren. Ja, dat is dat, dat er zoveel vuildeeltjes en roetdeeltjes en zo in de lucht zitten. Dat het dat eigenlijk niet gezond is om te leven. En dat je langzaam moet rijden, eigenlijk niet meer mag bouwen. Dat, heeft, dat komt ja, er allemaal ja, ja, ja, vandaan, ja. ja precies. Daar hoor je momenteel ook niks meer over. Maar nog heel even, hè, want uh, het, ik, ik bedoel, het, soms is even iets actueel. En ik, ik hoop echt van harte dat we het over twee weken niet meer over komkommers hoeven te hebben. Omdat, uh, omdat ze drachten zijn waardoor mensen er ziek van zijn geworden. Maar uh, het zijn toch wel echte problemen. Hè? Ik krijg er ook net aangereikt van ja, maar we hebben toch nog steeds wel een smeltende poolkap. En dat gat in de oostenlaag ja, was er ja, toch ja, ook wel ja, echt. Precies. Maar Ernest, ook gewoon even voor, uh, voor hoe wij verder gaan uh, deze nacht. Jij hebt het meegemaakt hoe aan die onderzoeken wordt gewerkt. Maar moet ik die onderzoeken nou wel of niet serieus nemen? Want er is nog wel eens wat over te doen. Hè? Ook in de Tweede Kamer onlangs, over die VN-onderzoeken. Dat zal allemaal veel te, te, te ja. doemdenkerig zijn. Moet ik het nou wel of niet serieus nemen? Je moet het wel serieus nemen. Maar ik hoor het, het maar, het, ja. Het... het, het, het, het uh, uh, het punt is he, dat je steeds zo'n hype hebt, ja. he, is van uh, op een gegeven moment als iets in de belangstelling komt, ja. he, dan zijn de Ja. Uh, er als de kippen bij om het er onderzoek was de te kippen doen. Kippen bij en, ja. en, en die, die gaan problemen wat opblazen. Ja. Uh, nou goed, u, u, u, uiteindelijk wordt er toch onderzoek verricht. He, en dat levert resultaten op. Ja. Wat, wat ook, ook met uh, he, zo, zowel de zure regen als het gehad en, en ook uh, dat spaanplaatgas. Uh, het, het, het heeft allemaal wel wat, wat, wat opgeleverd. Dat, dat is... Um, niet het punt. Hè. Het, we kijk, moeten niet te, maar we moeten niet te snel in paniek raken. Eigenlijk wil je dat zeggen. Precies. Okay. He, want, uh, kijk, met, met, met name dat... dat uh, die die uh, fijnstofhype, ja. Die kwam uh, op een gegeven moment... He, werd die heel hoog. Maar dat had vooral te maken uh, met... Uh, uh, dat er een, een, een, een Europese dorm kwam. Ja. He, van, de, he, van de, he, je mag niet hoger dan dit, he, ja. want anders zit je fout. He, en en uh, toen verschoof, of ook, ook, ook, ook, ging er een hele hoop geld eigenlijk in, in juridische procedures. He, zit je er net boven of net onder. Ja. He, maar ja, dat, dat heeft niks met het probleem te maken. Nee, hè. Hè, want uh, kijk, ook als je er net onder zit, hè, dan kan het uh, uh, schadelijk zijn. Ja, dan kan het schadelijk zijn. Okay. Hè, maar, maar goed, uh, uh, zo, zo werd het een hype. is ja, ja. um, uh, ik wil wel en, een en, beetje een oh, afronding door langzamerhand. Ja, ik, ik, ik wil nog een laatste opmerking maken. Want, een hele korte dan, want ik heb ook nog iemand uit Brabant aan de lijn hier, die zit die al een tijdje te wachten. Ja, een laatste ja, opmerking. Okay. He, want uh, toen die hele discussie over fijnstof, hè, uh, of toen die fijnstofheid begon, ja. uh, uh, in die, die tien jaar daarvoor, ja. is het in Nederland alleen maar beter geworden. He, dus, het werd alleen nog maar schoner. Ja, dus het ging eigenlijk heel goed, maar toen kwam die Europese norm. En toen begonnen we ging ineens alle alarmbellen af. Terwijl ja. we eigenlijk goed aan het werk waren hier. Ja. Dus als ik het zo een week probeer samen te vatten, moeten wij vooral wel ons hoofd koel cool blijven houden en wel telkens ja, op goed en kritisch blijven. He, ja, en, en kijk, de, de, de wetenschap die scheid, scheidt ook voort. He, dus ja. he, we ontdekken ook wel weer uh, nieuwe dingen en zo. Ja. He, maar goed... Uh, oh, uh, uh, uh, on ondertussen hebben we daar wel mee geleefd, hè, met, ja. die, met de situatie zoals die nu is. Oké. Okay. Uh, en, en, Ernest, ik, ik ga je bedanken, joh. Want het is, uh, we, we zijn al lang bezig en ik wil nog even ja, onze okay. boer uit Brabant spreken. Goed hoor. Dankjewel, ja. Ernest. Dat was, uh, nou, was een boeiende bijdrage vanuit de wetenschap. Daar zal misschien vanavond nog eens het vaker over worden gesproken. Maar ik heb al een tijdje aan de telefoon hangen, ook meneer Van Tongeren uit Brabant. Meneer Van Tongeren, bent u er nog? Ja, ik ben er nog. Oh, gelukkig. Uh, Want u, u, u, u, u, we hebben net de wetenschap gehad... en u bent weer echt een man van de praktijk. U ja. had het over mest uitrijden Is hebben. Zo, ik, ben, uh, ik ben een boerenzoon. Ja. En vroeger bent u zelf ook, bent, dus ben, gewoon de mest. Bent u zelf ook dus, boer of niet nu? Nee, nee nee, okay. nee, nee. Mijn vader was boer. Ah. Maar vroeger ging dus de mest gewoon dus op een mestvaart. en uh, ja. Dan, werd het gewoon met een kar over het land gestrooid. En nou doen ze dus de, de mest dus injecteren, diep in de grond. Ja. En dat is natuurlijk heel slecht, want de mest die komt heel snef, snel bij het grondwater. Maar is, is, dat, is dat ook niet een probleem dat je er ontzettend veel mest injecteert? Ja, dat doen ze ook. Ja, oké. Okay. Kijk, Wat... want ik zeg al, ik woon dan in haren vlakbij Os. Ja. En ik kan, ik kan richting Herpen kijken, dus dat is, dat is richting Herpen en Ravenstein. Ja. En dan sta ik s morgens wel eens ooit op en dan stinkt het echt naar mest. Ja. Maar dan rijden ze bijvoorbeeld s'nachts uit. Kijk, dan zijn er wel helikopters die dus daar in de gaten houden, maar wordt dat s doen ze gewoon s'nachts. Er wordt een stiekem mest uitgereden? Ja, stiekem mest uitgereden. Nog heel even over dat injecteren, want dat heb ik nooit helemaal goed begrepen. Is dat nou, injecteren dat, nou dat, gedaan dat, goed, is dat nou is dat niet ooit bedacht omdat dat beter was voor het milieu? Nee, dat is niet beter. Maar is het wel ooit daarvoor bedacht? Ja, ja want er zit namelijk ammoniak in de, in de mest. Ja. En dan uh, dus, uh, denken ze dus dat het sneller dus in het milieu. Maar ik denk, ik denk dat dat niet is. Je denkt dat dat niet is? Nee, want het is hetzelfde als je dus, uh, het land omploegt. Mm -hmm. of het land dus met, met, uh, met een heel spits ding opentrekt. Dus, uh, uh, open trekt, yeah. heet dat. Kijk, yeah. en dat is ongeveer hetzelfde. Dus achter die grote mestom. Yeah. daar zitten van die hele spi spitse dingen aan en met slangen. En dan wordt de dieptegrond. Inges dus de grond die wordt omgewoeld. Yeah. En dus dan ook mee geïnjecteerd. En dat is dus, u, u, u, maar, want heeft u nu ook daar problemen met het grondwater? Merken jullie dat daar? Eh, nou, wij merken het niet, maar eh, iemand heeft er mij wel eens ooit verteld dat dat heel slecht is voor het milieu. Oké. Okay. Kijk, want eh, ik woon vlak bij Macaar en wij hebben heel schoon grondwater, dus, eh, of waterleiding. Dus, maar, dus dat, is, dat is op zich niet het probleem. Maar u, heeft, u maakt zich daar zorgen over. Dus, u, dus daar ja, komt het eigenlijk op neer. U maakt zich er zorgen over dat dat, dat, dat, dat, dat dat injecteren van die mest eigenlijk helemaal niet zo verstandig is. Nee, dat kan eigenlijk ook niet. Oké. Okay. Okay. Nou, ik wil. Nou ja, dus Kijk, ik heb namelijk heel veel over de wereld gereisd. Ah. En wat wij dus doen. Wij proberen het goed. We verzamelen plastic, eh, blikjes, alles. Ja. Maar dan moeten ze aan de andere kant van de wereld ook iets doen. Ik weet niet of u TV gezien hebt van de week. Ja, dat kwam wel eens voor dat ik tv kijk. Nou, is maar ik weet niet waar ik naar moest kijken. In Amerika, met die, met die olie... Ja. Die hebben ze dus besproeid met, eh, met, met gif. En die olie is op de bodem gezakt. Ja. Nou, en daar gaan de vissen dood. Ja. Dus we, wij zijn heel slecht bezig met het... Hier in Nederland zijn we behoorlijk goed bezig. Ja. Maar aan de andere kant van de wereld, dat is gewoon een grote ramp Toen ik in China was ook... Nou, daar gebeurt bijna niks met dus komt... me. Ze zijn er wel mee bezig. Maar hoe komt het dan dat wij er in Nederland zo goed mee bezig zijn volgens u? Omdat het ook geld oplevert. Hoe dat moet u even uitleggen. Nou, van ganzenwinkelen en aan bepaalde bedrijven... Ja, die, eh, vuilverwerkers die... zijn dat. Hm? Dat zijn vuilverwerkende bedrijven, toch? Ja. ja. En dat levert heel veel geld op. Kijk, daar gaat het over. Het gaat, het gaat over, wij hebben ons ook een milieustraat. En dan kun je dus alles kwijt, maar je moet er wel voor betalen. Dus hebben wij het als Nederlanders dan toch weer als dominees en koopmannen... voor elkaar gekregen om dat, dat, dat milieu een beetje winstgevend te maken? Zegt u dat eigenlijk? Ja. En dat zouden dus ze in China ook moeten doen? Ja, zeker. Ja, maar daar zijn ze ook druk mee bezig. Want maar... anders, anders dan gaan ze ten onder aan haar eigen vuil. Dat weten ze ook wel. Oké. Okay. Dat weten ze wel. Dus ze zijn, ze zijn aan de andere kant van de wereld ook wel goed bezig. Maar dat, dat duurt heel lang. Want wij kregen hier in 1970 pas riolering. Ja. In Hagen, want er waren overal slotingen gegraven. Ja. En dan ging het gewoon... Uh, in, Hup, de ja, Wij in. noemen daar een Wittering een soort rivier. Ja. En dat ging gewoon naar de Maas toe. En dan stromde het gewoon in. En gaat het in China nog steeds zo? Nou, we zijn er een geweest en daar hebben ze dus een heel grote zuiveringsinstallatie gebouwd. En die zal er natuurlijk ook wel klaar zijn. Ja. Maar gewoon op het platte land, ja, dat is één grote puinhoof. Oké. Okay. Ja. Ik ga je bedanken, meneer van Tongeren. Ja. Dank u wel voor, ja, voor het verhaal. Ik hoop, zorgen... ik, iets, ik hoop dat ik iets bijgedragen. heb. Nou, er is ontzaglijk veel langsgekomen. De zorgen over uh, mest injecteren, wat niet goed is voor het grondwater... maar het stiekem s'nachts uitrijden, dat is natuurlijk ook niet zo best. Nee. En dat geeft dus ook je stankoverlast. En de zorg over hoe het natuurlijk moet hier in nee. Nederland met z'n allen... in een klein landje, maar tegelijkertijd gebeurt er ook nog zoveel in een land als China. We proberen het goed te doen. Ja, we proberen het wel, maar... Ja, er is nog wel veel te doen, ik. Weet niet, ik. ik weet niet of het, of het, uh, of het goed komt. Ik, ik, ik hoop natuurlijk van wel. Ik ben ook al 57, dus ik heb al genoeg gezien. Dus, nou, uh, kom zeg, 57. Ik ben wel goed met het milieu bezig. Heel mooi. Meneer van Tongeren, dank u wel. Dank u wel ja. voor uw bijdrage. Oké, okay, graag gedaan. Er was meer van Tongeren uit Brabant die zich zorgen maakte over de mest uitrij... en eigenlijk over de mondiale milieuproblematiek. We praten vannacht dus over het milieu. Uh, wij gaan, uh, wilt u daarover meepraten, dan kunt u je bellen naar 0800-121-0800-121. En wij gaan nog even naar een mooie plaat toe.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 Jack Kerouac was dat van uh, Brooke Fraser. Ondertussen stromen hier de mailtjes binnen. Uh, ik heb hier een, uh, een, een, een mail van iemand die komt uit de binnenvaart. Hij zegt, ik vind het een... Uh, of het is een mevrouw, volgens mij. Ik vind het een goede zaak dat daar het milieu wordt gedacht. Maar ik vind dat de mensen doorstaan, zegt diegene. Uh, Ze worden in de binnenvaart ontzettend veel maatregelen genomen... om het milieu zogenaamd te ontzien. Zullen in Rotterdam bepaalde stukken een snijdsbeperking invoeren... om de uitstoot te verminderen. Alleen heb je in Rotterdam een getijdenverschil en daardoor heb je regelmatig stroom mee. En met de snijdsbeperking zou je met voorstroom haast geen gas kunnen geven omdat je dan al te hard vaart. En dat geeft dan weer gevaarlijke situaties. Um, en er komen ook weer komen steeds meer walstroomkasten. En dat is op zich goed natuurlijk, want we hoeven de generatoren niet te draaien. Uh, nou ja, er wordt, er wordt ontzettend veel gedaan. Dus uh, dat, is, dat is wel om te lezen, maar ze maken zich af en toe wel eens een beetje zorgen... dat het ook wel heel erg moeilijk wordt gemaakt... om, uh, om, om, om op een goede manier je beroep uit te voeren als binnenschipper. Wij hebben het dus over het milieu. En wilt u erover meepraten, dan kan dat. Belt u dan aan 0800-1121. En u kunt dus ook mailen naar nacht.eo.nl. Uh, wij we gaan zo langzamerhand een beetje naar het nieuws toe. En uh, ik, uh, ik, zie, ik zie nog wat uh, uh, lampjes knipperen. Dus ik ga eens even de telefoon opnemen. Tot aan de andere kant van het nieuws.